9 uur aan ook met het NOS-journaal. Het dodental van de orkaan Haiyan op de Filipijnen komt waarschijnlijk boven de 10.000. Volgens autoriteiten zijn alleen al in de zwaar gestroffen stad Tacloban. 10.000 mensen omgekomen. Daar zouden ook veel zwaar gewonden zijn. De meeste slachtoffers zijn verdronken of onder ingestorte huizen terechtgekomen. In het rampgebied is de stroom uitgevallen en is er geen drinkwater. Er zijn ook berichten over plunderingen. Haiyan is een van de zwaarste orkanen uit de geschiedenis... met windstoten tot 300 km per uur. De orkaan is nu op weg naar Vietnam... waar meer dan een half miljoen mensen zijn geëvacueerd. Er is nog geen akkoord van de westerse landen met Iran over het Iraanse nucleaire programma. Donderdag begonnen de onderhandelingen in Geneve en vrijdag leek het er even op dat er al handtekeningen konden worden gezet. Maar gisteravond kwam Frankrijk met aanvullende eisen. Daarom zijn de onderhandelingen gestaakt. Over anderhalve week gaan ze verder. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry zegt dat de partijen wel nader tot elkaar zijn gekomen. Een tip over bandensporen op de weg heeft de brandweer van Groningen naar een auto met twee dode jongens geleid. De jongens zaten in een auto die tussen Groningen en Winsum uit het water is gehaald. Daar in de buurt worden twee jongens vermist. Hun vrienden gingen gisteren op zoek, zagen de bandensporen en belden de politie. Het is niet bekend of de slachtoffers ook echt hun vrienden zijn. De Amerikaanse regering heeft bezorgd gereageerd op het uitstel van de tweede ronde van de presidentsverkiezingen op de Maldiven. Doordat de tweede ronde pas over zes dagen plaatsvindt, is onduidelijk wie de komende week de leiding heeft op de toeristische eilandengroep in de Indische Oceaan. De ambtstermijn van de huidige president verstrijkt morgen en hij is niet bereid langer aan te blijven. Het weer, enkele buien, maar in de loop van de dag wordt het op de meeste plaatsen droog. Af en toe breekt de zon door, het wordt 8 tot 11 graden.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 DTG maakt websites voor ondernemers en zorgt dat u online vindbaar bent. Kijk op dtg.nl. DTG. Goed gevonden. Voordelige zonnepanelen? Er zijn nog een paar plaatsen vrij. Schrijf u nu in op zonzoekdak.nl. Carrie Slee over het boek dat ze moest schrijven. Kadir van Lohuizen, fotoverslag van een reis door Amerika. En Tania Cross met het Nederlands Symfonieorkest. Vanavond in TV om 5 over 6 op Nederland 2. nemen we definitief afscheid van het korroen... en uh, rechtsdraaiende slakken die alleen door linksdraaiende slangen worden gegeten. Klinkt bizar, maar het bestaat echt dit alles in het komende uur van Vroege Vogels. Mensen vinden kiezen verschrikkelijk moeilijk. In ieder geval sommige mensen. Ik bijvoorbeeld. <lacht> uh, in Amerika boodsten onderzoekers een supermarkt na... en lieten proefpersonen kiezen uit verschillende hoeveelheden dezelfde producten. Dat leek niet alleen lastig, maar ook heel dubbel. Wij mensen willen veel keus hebben. In wasmiddelen, soorten pindakaas, macaroni en zo. Maar er zit een maximum aan van wat we aankunnen. En te veel keuzemogelijkheden, dat kan zelfs voor depressiviteit zorgen. Omdat we bang zijn fouten te maken. Ja, en nu hebben Australische, bio Australische biologen ontdekt dat bijen ook last hebben van keuzestress. Ze zetten verschillende bakjes in een testruimte en die bakjes hadden verschillende geometrische vormen. En ze leerden de bijen om één bepaald bakje te kiezen en kozen ze het juiste bakje, dan kregen ze een beloning in de vorm van nectar. En kozen ze het verkeerde bakje, dan kregen ze een soort van ja, straf, omdat in dat bakje quinine zat. Die bakjes die stonden op heel erg verschillende plekken in die kamer, hadden verschrikkelijk verschillende vormen, rond, vierkant, driehoekig, etc. En gaandeweg de test gingen die bakjes steeds meer op elkaar lijken. En werd het dus moeilijker voor die bij om te kiezen. En wat denk je, Menno? Kozen ze dus uiteindelijk dan als die bakjes heel erg op elkaar leken op de gok? Of kozen ze het linkerbakje of het rechterbakje of om en om ja, beide bakjes? Ja, mij moet je niet vragen, want <laughs> ik, ik weet het dan nee, niet. Denk, kan dus ja, ze zijn allebei Kiezen. Ja. Menno lijkt dus meer op een bij ja. dan we dachten. Want dat is precies wat de testbijen ook deden. Ze gingen niet Kiezen. Ze ja. maakten dus de beslissing om niet te kiezen. Als de keuze te moeilijk werd, dan vlogen ze door, omdat bijen ook bang zijn om fouten te maken. Ja, en dat lijkt, dat heeft natuurlijk een negatieve connotatie, en niet kiezen slecht, maar ik... ja? toch is dat soms gewoon niet kiezen en dan doorvliegen, net zoals die bij, en dan kom je wel weer bij een volgende, een volgende bloem. lekkere bloem. Misschien ja. is het gewoon hartstikke verstandig. Was dit de Libertango van de Argentijnse componist Astor Piazzolla? Ja, weet je, ik begrijp dat het Canadian Brass Quintet dat uh, wil doen, hè? lekker vingervlugheid oefenen en zo. Ja, prachtig, maar, maar ik hoor toch liever, nou ja, ik hoor toch liever uh, Astor zelf of uh, uh, iemand. Uh... Je bent, ja, ja, ik schrijf een brief naar Canada en ja, zeg dat ze ik, het gewoon ik, niet meer ja, moeten. Ja, nee, maar goed, het was hartstikke leuk. Uh, we begonnen om uh, vijf over acht al met het uh, kar karakteristieke. Korhaangeluid. Het nieuws over die bijzondere vogel... die nu waarschijnlijk heel snel uit Nederland verdwijnt... kan u bijna niet ontgaan zijn. Is het, is het dan het mannetje is het dan de korhaan? Denk ik, ja. Okay. ja Door het te veel aan stikstof dat vanuit de lucht op de hei neerslaat, verandert de plantengroei. En daardoor ook het soort insecten op de salantse heuvelrug. En jonge korhoentjes, die dus net uit het ei komen, kunnen daardoor, of die missen daardoor het voedsel dat ze nodig hebben. En daar hebben Staatsbosbeheer, natuurmonumenten en vogelbescherming te weinig invloed op. En dus is besloten de bijplaatsing van vogels uit het buitenland te stoppen. Joost Huizing is op de plek waar de laatste Nederlandse koorhoenders nog leven. En ontmoet haar Arend Spijker van Nationaal Park Zallandse Heuvelrug... en Lars Soering van Vogelbescherming. Een grijze novemberdag. Mooie herfstkleuren. Arend Spijker, hoe moet het er hier uitzien in het voorjaar? En dan moeten wij ook uh, vogels horen. In de lucht uh, de valleverik horen, of kwenkelieren. Dan moeten we de boompieper en de boomleverik horen. En uh, uit de verte een zien balsen. Dat is het ideaal plaatje. En zo gaan we het niet meer zien. Ik zeg wel eens, uh, toen ik klein was, zat ik onder de koeien te melken bij mijn vader... en dan hoorde ik de korhoens en de tuurluurs en de kempaar en de bolsen. En ik heb mijn kinderen daar nog iets van kunnen laten zien... maar ik ben bang dat ik mijn kleinkinderen dat niet meer kan laten zien. Er staat een prachtig filmpje van het laatste misschien wel... Balsende Korhoen Wij Vroeger volgens op de website. Prachtig, die, die, die rode wenkbrauwen, dat witte achterster... We hebben er hier nog een paar. En ik ga er ook vanuit dat we het komende voorjaar nog wel een paar bolsende hanen kunnen zien. Alleen het wordt steeds minder. En we gaan er voorlopig nog alles aan doen om in ieder geval het leefgebied ja. van het korhoen te optimaliseren. We lopen over het akkertje wat speciaal voor de korhoenders hier is aangelegd. Wat, wat hoort hier te groeien? Boekwijd? Ja, de oude graangewassen. Ja. Boekwijd, spurrie, roggen, dat soort gewassen. De omstandigheden proberen jullie zo goed mogelijk te houden voor het korhoen, Maar er wordt niet meer bijgeplaatst en we hebben er nog 15 ongeveer. Hoe lang kan dat goed gaan? Als we niks doen, dan is het denk ik uh, met twee jaar einde verhaal. Als we helemaal niks doen. En jullie doen maar... wel wat. Het leefgebied proberen we uh, te optimaliseren. Maar, maar sorry hoor, dat doen we al 30, 40 jaar. Het heeft niet gewerkt. Nee, nou, het heeft wel gewerkt, want we hebben ze nog steeds. En anders waar. hadden ze al waar. eerder waarschijnlijk uh, verdwenen. Maar het blijkt gewoon dat de omgeving, zeg maar, de invloed van de omgeving was steeds erger. En die wordt negatief beïnvloed in het kleine eilandje, wat wij hier natuur noemen. Ja. En dat is omringd al... door een groot agrarisch gebied. Ja, en dat en... is dan vooral de stikstof? Ja, met name is de stikstofdepositie. Wij kunnen hier geen paraplu boven hangen, zodat wij uh, die uh, negatieve invloeden kunnen nee. voorkomen. Last, de afgelopen twee jaar zijn er Zweedse korrhoenders bijgeplaatst. Ja. En daarvan zeggen jullie nu ook, dat doen we niet meer. Nee, we vinden het geen goed idee om, als hier aan de basis fundamenteel iets mis is... om vogels in een soort sterfhuis te plaatsen. Dat is ook dierenmishandeling. Dat vinden we ook ethisch ja. geen goede weg. Geef je het dan helemaal op? Eigenlijk wel. Nou, we geven heel duidelijk een signaal af. Wat hier moet gebeuren, dat is fundamenteel aan de basis van het ecosysteem... die aanvoer van stikstof van buitenaf, die moet worden teruggedrongen. Dan kun je met uh, uitgekiend beheer nog een heel eind komen. Maar ook het gebied zal vergroot moeten worden. Uitgebreid met gebieden in de omgeving. En dan is er nog een sprankje hoop. Maar die stikstof verminderen, dan moet je iets aan het verkeer doen. Dan moet je iets aan de industrie doen. Dan moet je iets aan de landbouw doen. Ik hoor ze in Den Haag lachen hoor. Sorry, maar dat gaat niet gebeuren voor die prachtige vogel met zijn prachtige rode wenkbrauwen... die, uh, die brandweerrood zijn. Ik denk, als dat zou zo zou zijn dat uh, daar gelachen wordt... dan moeten we dat uh, heel ernstig vinden met z'n allen. Uh, want het gaat niet alleen om het korhoen. Het gaat om eigenlijk de kwaliteit van alle droge heidegebieden in Nederland. En hier op de Zallandse Heuvelrug leeft toevallig het brandalarm dat korhoen heet. Ja, ja. En uh, dat begint nu gewoon keihard te, te rinkelen. En ik denk dat het signaal is dat we als maatschappij ook serieus moeten nemen. Als die korhoenders er niet meer zijn, blijft het een mooi gebied... Blijft het een heel mooi gebied. Dan gaan we voor die ik en de wulp en de en uh, nou, Al die soorten die ook gebonden zijn aan de heide. Ja. Maar het is een signaal dat het met de biodiversiteit slechter gaat. Want je bent hier ook plantjes kwijtgeraakt. Nou ja, dat is een hele goeie. Het gaat om het heidemilieu. Dat zijn niet alleen de beesten die hier voorkomen, maar ook de planten. Uit onderzoek bleek dat er eigenlijk zo'n twaalf planten vroeger groeiden, dus een dertig jaar geleden, 12 in, voorten, dat ja. in dat heidemilieu. En welke, en nu, welke zijn dat En dan? nu maar zes meer. Nou, dat is buiten de struikheid, de dorlapheid, de, de vossebes, de, de blauwe bosbes. Maar ook een soort als uh, klein warkruid, hè, duivelsnaaigaren. Prachtige namen. Mooie namen, ja. ja, precies. Nou, die soorten. En die zijn verdwenen. Met name die laatste, die zijn verdwenen Kijk niet meer vinden? Nee. We hebben de korhoen eigenlijk altijd een beetje neergezet als de pandabeer van de heuvelrug. Ja. Een hele zichtbare soort. En we hebben altijd bedoeld om, als we nou goede dingen voor dat korhoen doen... goede dingen te doen voor het hele leefgebied. Maar het gaat om dat hele leefgebied. En die korhoen is de kers op de taart. We lopen nog een stukje door het akkertje. Hoeveel van die Zweedse korhoenders zijn er nou de afgelopen twee jaar uitgezet? Er zijn er totaal twintig bijgeplaatst. Dat heeft in ieder geval één lichtpuntje opgeleverd. Want in september zijn er... Jonkies gezien. Ja, dat was eigenlijk een toevalstreffer. Hè? Jullie hebben ze geprobeerd te vinden. Niks ja, gevonden precies. in het broedseizoen. En Dat is nou zo mooi van de natuur. Hè? Dat je beesten volgt en daarvan zeg je die zijn dood. Daar zijn de kuikens van dood gegaan. En vervolgens kom je in de herfst kom je beesten tegen die, die blijken jong te zijn. Vijf ja. stuks. Ja, een stuk of vijf zijn er gezien. Ja. Er zijn vetjes van uh, gevonden en die zijn onderzocht. En ja, het bleek dat het beesten waren met een buitenlandse herkomst. Het waren Zweden. Ja, het waren een Zweedse herkomst. Ja. Ja. Dat is voor het eerst sinds jaar vijf dat er weer jongen zo lang hebben geleefd. Ja. Koorn is wel een soort die, als de omstandigheden goed zijn... zich ook heel snel zou kunnen herstellen. Ze leggen veel eieren. Op het moment dat er een gunstig voorjaar is... dan um, kan de hoeveelheid vogels ineens flink toenemen. Mm -hmm. Dus koorn heeft van nature een, een hoge dynamiek. Maar die hoge dynamiek maakt hem ook kwetsbaar. Ja. Ik had zo graag een, een, een leuk, mooi, positief einde gehad. Ja, maar we kunnen dingen ook niet mooier maken dan het is... Uh, we constateren nu gewoon, en dat kunnen we heel goed met onderzoek onderbouwen... dat er een probleem is. Dat moeten we nu ook gewoon onderkennen. In, nou mag ik een voorspelling doen... 2016 zetten we een streep door het korrhoen. Uh, we zullen nooit ergens een streep door moeten zetten. Ik denk dat we nu een streep onder het korrhoen moeten zetten... en alle zeilen bijzetten om het leefgebied, het ecosysteem van de droge heides... Ja. te behouden voor Nederland... Hallo, mevrouw Sharon Dijksma, luistert u? Ja, precies. Een dikke streep eronder, een uitroepteken. Want het is niet de koron alleen, we hebben meer gezegd... ook de patrijs verdwijnt. Hè? Dus dat zijn die hoenderachtigen die we hier zo graag willen houden. In het filmpje van het koronhoen hoor je hem heel eventjes, het mannetje... Maar eigenlijk maakt het niet zoveel bijzonder geluid, hè? Een beetje gepuf en gekreun. Nou, ik vind het een heel interessant geluid, ja, maar, heel goed. Interessant, <laughs> maar niet mooi. Het is dus, dus uh, geen echte zang. Nee, nee, het is geen zangvogel. Nee, maar goed, het gedrag, daar word ik altijd zo vrolijk van. Het dansen en het springen, het ja. sissen en het korren van de korrhoenders. Ja. ja, en die proberen we toch. Zolang als hij hier nog leeft, gaan we er 100 voor vechten. En uh, ja, je zei wel, ik was somber gestemd. daar ben ik ook wel een beetje. En toch blijft een lichtpuntje dat we die vijf jongen hebben gezien. Ja. Dat geeft mij toch nog wel een beetje hoop. Nou, zullen we dan eindigen met het geluid van de kor? Lijkt me heel goed. Ik hoor trouwens nu wel nog in de verte iets piepen. Een stille tijd, maar toch? Ja, er trekken van allerlei vogeltjes over. Oh, allerlei graspiepertjes. Graspiepertjes ja. en uh, ja, heel veel krampvogels. En die zitten ook massaal op die zo. Ja. ja, Het is zo'n mooi systeem. Ja, fantastisch. Maar Joost, mag ik nog een voorstel doen? Laten we nou afsluiten, niet met het geluid van een koor, maar van een heide-ecosysteem. Dus laat ook de veldlurik horen. En de tapuit, en de roodborstapuit. En een wulp op de achtergrond. Dat zou ik nou zo mooi vinden. Eerst dan die koor. En dan zwelt het hele orkest aan. Zo kun je dat nu nog wel horen uh, op de zuiveren. Ga er voor alles heen. Het is ontzettend mooi. Inderdaad, in het voorjaar hoorde ik ook nog die veldlevering. Goed, met dat korhoen verdwijnt dus ook het Duivelsnaaigaren. Hoorde je die langskomen? Duivelsnaaigaren. Prachtig. Het filmpje van, het, uh, van dat laatste balsen, balsende korhoen waarover net gesproken werd... is te bekijken op onze website. de London Mozart players speelden de finale Vivace uit de 12e symfonie in s groot van de Spaanse componist Carlos Baguer. Nou, goed en dan nadat we rekening voor het koron eh, even wat goed nieuws uit het groen. In Brabant is deze week een akkoord ondertekend voor het aankopen van twee grote landbouwgebieden midden in natuurgebieden de Maashorst. Voor 13 miljoen euro wordt daar landbouwgebied veranderd in natuur. Eerder werd aan de rand van dat gebied ook al een stuk landbouwgrond opgekocht om er natuur van te maken. En het bijzondere is dat plan kwam niet van een gemeente of grote natuurorganisaties... maar van een kleine lokale vogelwerkgroep van het IVN. Rob Buiter is met Toon Voets van die vogelwerkgroep en met de betrokken oud-wethouder van OS, Jules Iding, gaan kijken bij het werk. Wat best dan? Ja. Nou ja, landschapsbeheer uh, en de stel en zou zouden het op kunnen... Ja, dit is, dit is, zo ziet het gebied eruit wat er in 2009 al uh, ontgraven is. Er komen heel veel berken op slag. Als jij berkjes ziet dan begin je meteen al te trekken. Nee, maar, ik wil even kijken, uh, ik wil even kijken <laughs> hoe sterk dat ze erin zitten. Maar, maar hier achter ons uh, is het, uh, het serieuzere werk aan de gang. Ja. Grote graafmachines, uh, de boel wordt hier uh, afgeplacht. Alle voedselrijke grond wordt afgevoerd. Als je die kant op kijken, daar in het hoekje, daar zie je wat het echt was, hè? Maisland. Ja, ja. Er zijn nog steeds een paar stukjes maisland, die zijn uh, onmogelijk geweest om die aan te kopen. Die blijven nu ook buiten het uh, nieuwe project. En op termijn komen die misschien een keer erbij, dan moeten we daar nog maar zien. Maar uh, alle andere was ook gewoon maisland. Maar mais is natuurlijk berucht uh, vanwege de hoeveelheid mesten die daar altijd uh, opgestort uh, worden. Ja, en dat was hier zeker, dit ligt ver buiten de bebouwde kom. Dus uh, hier is heel veel mes gedumpt in het verleden. Ja. En dit, dit hele open stuk waar we nu naar kijken, dit was dus een, een landbouwenklave? Dit was een landbouwenklave. En er is in, uh, uh, onze volgwerkgroep heeft daar een plan voor geschreven in 2003... om dit, die landbouwenklave dus aan te laten sluiten bij de rest van het natuurgebied. En dit deel waar we nu op staan is in 2009 ontgraven. Dus nu zien we een beetje hoe dat het er na zoveel jaren uitziet... En het andere gedeelte was toen nog geen eigendom, was nog niet aangekocht. En dat wordt nu op dit moment ontgraafd. Ja, dat, uh, alle voedselrijke, de voedselrijke bovenlaag wordt daar afgevoerd. Ja, er ja. gaat 40, 50 centimeter sowieso af. En dat is ongeveer wat de zwarte grond, zeg maar. Die voedselrijke is, die wordt afgevoerd. Ja. En dan komt de voedselarme witte grond weer tevoorschijn. En dan? Ja. Wat, en, en dan laat maar gaan? En dan laat maar gaan. Kijken wat er gebeurt? Ja, ja. Ja, waar we het, toen het plan schreven, er ligt hier in het bosgebied ligt een stukje verderop een natuurlijk fen, het ganzenfen, En daar hebben we vooral naar gekeken van zo zou het eigenlijk moeten worden. Zo is het waarschijnlijk oorspronkelijk ook geweest. En dan denken we vooral aan uh, uh, vegetatie, zonnedouw, uh, dat soort uh, vegetatie, dat hier terugkomt. Uh, en uh, aan uh, ja, amfabieën, kikkers, uh, rugstreeppad is hier heel uh, bekend, zat er erop meteen. Uh, is ook uh, massaal aanwezig in het Ganzenvent, Dus in die zin klopt het wel. Uh, ja. Het komt een beetje: het komt hier terug. Zeg dus een klein stukje naar achteren even iets uh, bij uh, de werkzaamheden weg. Dat Voordat we door uh, de graafmachine ook uh, over de nee, benen worden gereden. Nee, nee, nee. nee het, uh, de machinist uh, houdt ons wel in de gaten. Dan lopen we even naar uh, de andere kant uh, van de weg. En daar zie je dus al welke kant het op gaat. Ja. Mooi. Uh, Geel zand in plaats van uh, zwarte aarde. Ja. En al een, een soort van een ven wat daar uh, gegraven is. Ja, als je de oude kaarten kijkt, en daar hebben wij toen we het plan schreven uiteraard naar gekeken. Uh, zie je dat dit van oorsprong wat lager ligt dan de rest van de bossen. Deze bossen die zijn uh, uh, is een zandverstuiving geweest, zoals ze veel in Brabant. Er zitten heel veel uh, hoogteverschillen in. Maar deze plek is altijd nat gebleven. En uh, vandaar dat wij ook het plan uh, uh, genoemd hebben, het water terug in het bos. Want het was helemaal verdwenen. Dan gaat weer een, een paar ton uh, voedselrijke grond. Maar je, je zegt het uh, water terug in het bos? Ja. Uh, er is, uh, omdat dit aan klaar een de was, zijn hele diepe sloten graven. Zelfs door uh, heuveltjes heen om het water af te kunnen voeren. En dat betekent, heeft uh, tot gevolg gehad dat het hele bos uh, ernstig verdroogd is. En uh, waar we dus met het plan naar streven is dat het water weer zichtbaar wordt in het bos. Maar ook dat het de afvoer gestopt wordt, zodat het bos weer natter wordt. Ja, Gilles Ieding staat hier ook mee te kijken. Ja. Uh, wethouder in rust, moet ik zeggen. Nou ja, dat is wel even geleden ja, dat ja. ik wethouder was. Ja, ik ben met pensioen. Ja, Maar in ieder geval in de tijd dat de Vogelwerkgroep uit Os met deze plannen kwam... Ja. was jij wethouder hier, verantwoordelijk ook uh, ja. voor, uh, voor dit werk. Ja. Hoe bijzonder is het dat ja, toch zo'n club strikt genomen amateurs van een vogelwerkgroep, ja. met zo'n zo ambitieus plan komt. Nou, in ieder geval, het Os was het heel bijzonder. Want zij wisten meer van de natuur dan uh, de gemeente wist. En uh, ja, dat plan zag er gewoon goed uit op hoofdlijnen. En ja, het, het duurt dan nog wel minstens tien jaar tot voordat het ja. dan uitgevoerd is. Dat is wel een van de problemen in Nederland. De bureaucratie in de natuur, dat is verschrikkelijk. Daar kunnen we nog zoveel van verdienen, dat die hele ecologische hoofdstructuur makkelijk uitgevoerd kan worden. Maar, maar, maar hoe gaat dat dan? Dan komt een, een vogelwerkgroep die klopt aan met het gemeentehuis. En dan zeg je als wethouder meteen van natuurlijk gaan we het doen. Nou in dit geval uh, ja. Ik heb wel achterhoofd ook in de natuur. Ik denk van nou dat, dat verhaal is hartstikke duidelijk. Je wil hier een fantastisch groot natuurgebied maken. Ook met heidevennen en uh, schadevegetaties. Niet alleen bos. Dus we, dat gaan we doen. Dus wij, wat wij toen moesten doen is gronden aan gaan kopen. En de gronden die we hadden in ieder geval niet verkopen, wat eerder de bedoeling was. En zorgen dat die natuurplannen ontwikkeld konden worden. Nou, maar ja, dan heb je toch een heel veel ambtenarenapparaat achter je die dan gaan stijgen. Van ja, maar dat kan toch zomaar allemaal niet. Nou ja, dan heb je verschillende die in de grondbedrijven zitten die willen handelen met grond. En dus sommigen hebben een klein hartje voor de natuur. Maar dan heb je toch nog wel iets te zeggen in de politiek. Maar we hebben daarna contact gezocht met uh, Staatsbosbeheer omdat het uh, hele gebied ontwikkelen eigenlijk ja, te veel zou zijn voor onze begroting. En we hebben onze gronden overgedragen, en staat bosbeheer is er verder mee aan de slag gegaan. Maar uh, als die natuurwerkgroep, uh, de vogelwerkgroep niet uh, komen was met het plan, is het de vraag hoe ver we nu waren. Ja, dus ze hebben echt een, een beslissende stem daarin. Ja, uh, zeker, gehad. zeker. Maar goed, les 1, vanaf de politieke kant is dus uh, weg met de bureaucratie eromheen. Ja. Toon, voor collega-vogelwerkgroepen, elders in het land die ook eigenlijk wel ambitieuze plannen hebben, maar denken van ja, dat is niet voor ons weggelegd. Wat is voor hun de les? Uh, je moet uh, volhouden. Uh, dit, dit plan hebben we dus uh, gemaakt uh, en aangeboden aan de gemeente in 2003. Nou ja, dat is dus een paar keer bijna kantje boord niet doorgegaan en dat moet je niet pikken. Dus is, je moet gewoon volhouden. Het plan is goed, de inhoudelijke onderbouwing is goed... En al wat er tegenin gebracht wordt, dan moet je steeds tegenin blijven gaan. Dat is eigenlijk ja, zo simpel als, als wat. Maar je moet er van volhouden. Ik bedoel, het heeft niet al, met al, al meer dan tien jaar geduurd. Ja. Maar uh, je moet het niet opgeven. Maar het sterke was ook een plan op hoofdlijnen. Niet te ingewikkeld. Natuur is niet zo ingewikkeld. Ja, als je het gaat onderzoeken, misschien allemaal wel, maar die trekt haar eigen plan. En jullie plan was echt een plan op hoofdlijnen. En dat is die ecologische hoofdstructuur ook echt een hoofdlijn. Hou die vast, dan weet je waar je aan toe bent. Dus uh, hou, het, uh, hou het simpel en uh, dan kom je heel ver. herinnering voor gitaar en strijkers uit de filmmuziek van Das Boot. Dit is het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Willem-Alexander en Maxima zijn gisteravond teruggekeerd uit Rusland zonder de Greenpeace-activisten. Het koningspaar bezocht het Kremlin voor een diner met president Vladimir Poetin als afsluiting van het Nederland-Ruslandjaar. Voor het internationaal Zeerecht tribunaal in Hamburg begon deze week de zaak die Nederland aanspande tegen Rusland... om Greenpeace-schip Arctic Sunrise en zijn bemanning vrij te krijgen. Of dit zin heeft is maar de vraag, want Rusland erkent het tribunaal in deze zaak niet... en zal de beslissing vermoedelijk naast zich neerleggen. Het Internationaal Zeerecht Tribunaal doet op 22 november uitspraak. De actievoerders, onder wie twee Nederlanders, zitten al meer dan 50 dagen in een Russische cel nadat ze een boorplatform van Gazprom hadden bezet om oliewinning in het Noordpoolgebied te voorkomen. Bedreigde natuur. Eén der dagen moet het kabinet een knoop doorhakken over de zoutwinning door het bedrijf Friesia Zout in de Waddenzee. Milieuorganisaties maken zich grote zorgen over de gevolgen voor de trekvogels die daar foorageren. Zoutwinning betekent een flinke bodemdaling... waardoor platen verdwijnen of minder lang droogvallen. Daardoor kunnen, vo kunnen vogels veel minder voedsel vinden... of een rustige plek om te ruien, zegt Sjoerd Duins... van het Koninklijke Niels op Tessel. Hij schreef in opdracht van de natuurorganisaties een rapport... en dat wordt morgen aangeboden in Den Haag. Opmerkelijk is dat de milieueffectrapportage van Frisia zegt... dat er geen effecten zijn op de waddennatuur. Hm, hoe kan dat? Vragen we aan Sjoerd Duins... Nou ja, dat heeft eigenlijk de oorzaak doordat zij, eh, ja, kort gezegd, hun huiswerk niet goed hebben gedaan. Er is namelijk al jarenlang bekend onderzoek gedaan in dat gebied en in het hele westelijke wat dat het wel een degelijk uh, belangrijk gebied is voor trekvogels. Alleen, die vogels zitten daar alleen op piekmomenten. Dus wanneer de nood het hoogst is voor die vogels... dan hebben ze bepaalde uitwijkmogelijkheden nodig. En dat is onder andere de ballastplaat. Dat is een hele rijke wadplaat. En ja, als je daar dus niet op het juiste moment bent... zie je die grote aantallen niet... en kan je dus tot een verkeerde conclusie komen. En dat lijkt er aan de hand te zijn. En dan gaat het dus juist over die ballastplaat? Ja, precies. Want dat is wat dat betreft een hele bijzondere plek... omdat het zo ver weg ligt eigenlijk van de Waddeneilanden zelf... En je hebt daar eigenlijk wat dat betreft ook een unieke situatie... doordat je daar een, ja, wij noemen dat een getijverlengingseffect hebt. Als het op Vlieland of Tessel nog hoog water is, dan is het daar nog laag water. Dus die vogels kunnen eigenlijk met de tij meetrekken... waardoor ze langer de tijd hebben om te kunnen fourageren... op momenten dat het bijvoorbeeld heel erg koud is... wanneer ze heel erg veel energie nodig hebben, of voordat ze wegtrekken. Dus die beesten maken duidelijk een keuze van wanneer het echt nodig is... gaan we naar die plek toe. Maar dan moet die plek er wel zijn. Beestachtig. Deze week heeft Spanje het stierenvechten tot cultureel erfgoed verklaard. Het gaat wel om een symbolische status. Dat wil zeggen dat de Spaanse regering of deelstaten... niet verplicht zijn om het stierenvechten te beschermen. Wel kan Spanje nu een aanvraag doen bij UNESCO... om het stierenvechten op de lijst van beschermd immaterieel erfgoed te plaatsen. Maar of dit zin heeft, is de vraag. De bezoekersaantallen van het stierenvechten lopen al jarenlang terug. Een onderzoek. Mensen houden meer rekening met de toekomst... als ze een beslissing nemen in de natuur in plaats van in de stad... Dat blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam. Kortom, een beetje natuur doet wonderen. Hoogleraar psychologie Mark van Vught. Ja, dat wisten we eigenlijk al. Er is natuurlijk wel ander onderzoek wat aantoont... dat natuur van invloed is op gezondheidsgedrag. Alleen wisten we nog niet goed wat het psychologische mechanisme daarachter is. En uh, we hebben een van de mogelijkheden onderzocht. En dat heeft te maken met het feit dat mensen uh, na blootstelling aan natuur... door bijvoorbeeld in natuur te, te wandelen meer gericht uh, raken op de toekomst. Hun denken verschuift eigenlijk van de korte termijn naar de wat langere termijn. En dat heeft allerlei uh, implicaties, uh, bijvoorbeeld voor uh, gezondheidsgedrag... of mensen gaan bewegen, maar ook uh, bijvoorbeeld voor duurzaamheidsgedrag. Want ook daar uh, speelt vaak uh, een rol dat uh, ja, mensen beïnvloed moeten worden... om op, op de lange termijn te gaan denken. Afval. Europa wil af van de plastic tasjes. Vooral de dunne wegwerpzakjes zijn een probleem omdat ze meestal maar één keer worden gebruikt, al dus de Europese Commissie. Naar schatting gebruikt elke Europeaan gemiddeld 198 plastic tassen per jaar. Het verschilt nogal per land. Zo gebruikt een gemiddelde Deen slechts een paar stuks. Terwijl een Portugees ruim 450 tasjes per jaar verslijt. En wij jassen er per persoon jaarlijks zo'n 70 zakjes doorheen. Vooral op de markt krijg je wat gek die van die tasjes. Ja. En bij de kaasboer, tasje eromheen. er toch op met die tasjes? De Nederlandse supermarkten maakten in 2011 al de afspraak. gratis plastic tas uit te bannen. Klein gerut. Het was in ieder geval een mooie dood voor die twee fossiele cicaden uit China. Ze zijn parend gestorven, zo'n 165 miljoen jaar geleden. Onderzoeker Chun kun Shi bekeek honderdduizenden fossielen van insecten... en dit was het enige waarop hij paargedrag ontdekte. Laat hij op de nieuwssite New Scientist weten. Wat heeft het ons geleerd? Nou, dat de geslachtsorganen van de insecten nauwelijks zijn veranderd... in 165 miljoen jaar. En ook de manier waarop ze paren is vermoedelijk niet veranderd. Dat was in dit geval de missionarishouding. Einde van het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Trappelorkest speelde Scenic Railway uh, van de Franse componist en dirigent Roger. Mensen vinden symmetrische gezichten over het algemeen het aantrekkelijkst. En iets soortgelijks geldt uh, kennelijk voor dieren. Dat symmetrische dieren vinden andere symmetrische dieren weer het mooist. Maar een groeiende groep wetenschappers is juist bezig met de asymmetrische natuur. Zoals de Leidse evolutiebioloog Menno Schildhuizen... die hier al jaren onderzoek naar doet. Menno, goedemorgen. Goedemorgen. Um, nou, we eerst maar even beginnen met die symmetrie. Ja, uh, Waarom vinden wij symmetrische mensen ja. knap? Nou, Omdat het niet zo makkelijk is om een symmetrisch lichaam te bouwen. Dat is, je denkt misschien dat is de, dat is de, de standaard uh, manier ja. waarop een lichaam een wordt... Een arm wordt... aan beide kanten, ja, een is, been. Aan nou, beide kanten dezelfde instructies geven we ja. tijdens de ontwikkeling van het embryo. Maar er is een heel uh, uitgebalanceerd systeem voor nodig in, in het embryo. En als er maar iets misgaat, dan zie je daar verschilletjes uh, in optreden. En dus lichte asymmetrie. Dus het is vaak een teken dat er iets mis is als iemand of, of een, een dier... Uh, enigszins asymmetrisch is. Want ik dacht dat het meer om het gezicht ging ook. Want jij hebt het nu, je zegt nu, lichaam. Ja, nou het gezicht, daar, daar kijken we natuurlijk het meeste naar. Maar je kunt het ook... Uh, als je, er zijn ook proeven gedaan met insecten... en, en de, de voorkeur van een vrouwtjesinsect... voor een min, meer of minder asymmetrisch mannetjesinsect. Dan nou, kijken ze bijvoorbeeld naar de asymmetrie in de, in de vleugels. Ja, maar als we nog heel even, heel even teruggrijpen naar de mensen... dan is het dus zo dat wij symmetrische mensen aantrekkelijker vinden... omdat mm -hmm. ze er onderbewust gezonder uitzien. Ja, omdat we het gebruiken als, als signaal dat er misschien genetische... Of, of juist geen genetische foutjes zijn als iemand een ja. mooi perfect symmetrisch lichaam heeft. En dan hebben we het niet over twee oren, twee benen. Want dat snappen we wel, dat, ja. dat hoort bij symmetrie. Ja. Maar dan ja. hebben we het over een soort van perfecte symmetrie ja. in het gezicht bijvoorbeeld. Dat je Gaat links om, hetzelfde ja. uitziet. En dat vinden mensen ja, mooi. Minieme verschilletjes ja. ja. En dat is beter omdat wij ons natuurlijk met perfecte mensen willen, willen voortplanten... Dus vinden we dat aantrekkelijk. Ja, die genetische foutjes die die asymmetrie uh, verraden... die willen we niet aan onze kinderen doorgeven. Nee. Ja, dus het ziet er gezond. Je genenpakket is goed als je helemaal symmetrisch bent opgebouwd. Dat is het idee. Dat is het signaal. Ja. Ja. En dat geldt dus in de dierenwereld ook? In de dierenwereld geldt dat ook. Um, maar aan de andere kant zie je in de dierenwereld... en ook in de plantenwereld trouwens... dat er ook soms een voordeel is juist aan asymmetrie. En, en, en dat is waar, waar wij vooral in geïnteresseerd zijn. Ja, maar wat kan er in hemelsnaam aan voordeel zitten... Nou, bijvoorbeeld bij die, bij die orchideeën die er voor je, voor je liggen... Dat Weet zijn die een uh, grote plastic zak ja. voor mij. Die komen rechtstreeks uit Hortus Botanicus. Uh, Rogier van Vught heeft ze gisteren aan me gegeven. En ja. daar zit die grote met die... Uh, het zijn een beetje, met, een beetje krullerige uh, ja, orchideeën. Ja, die krullige die is, die is asymmetrisch. Dat is Dendrobium spectabile. Ik, ik probeer hem even uit het zakje te halen zonder hem meteen te slopen. Ja, het zijn, het zijn twee takjes. Die, die je in je rechterhand hebt, die is wat kleiner en die is perfect symmetrisch. Ja, zoals je een orchidee zou verwachten, een orchidee het is een, zou een beetje verwachten. een geel groenig exemplaar. Maar hoezo dan? Je, als ik aan planten denk, denk ja, dat groeit. En is dat nou symmetrisch? Ja, welke plant is dan helemaal perfect symmetrisch? Nou, Kijk, meest... een bloem kan ik me voorstellen. Ja. Een tulp, als je hem doorsnijdt. Maar liefje... Ja. ja, we hebben het hier inderdaad over de bloemen. Oh, Oké, okay. de ja. bloemen. Dit gaat ja. over de, ja. dus... het, het, het, het molentje, zeg maar, zoals het bloemetje gevormd is. Ja. En dat is redelijk symmetrisch. Ja. En in mijn linkerhand heb ik iets wat een beetje ziet... alsof je er een aansteker bij hebt gehouden. Ja. <laughs> ja. Dat het helemaal zo gaat Precies. krullen. Ja, hij heeft krullen die alle kanten op gaan. Die is dus duidelijk niet, niet symmetrisch. Nee. Um, nou, en dat doet hij niet voor niks? Dat doet hij niet voor niks. We zijn uh, van mijn collega Barbara Gravendeel. Die is aan het proberen om erachter te komen wat daar het voordeel van is. En haar uh, idee is dat het ermee te maken heeft... dat die orchideeën geen beloning geven aan hun uh, bestuivers. Ze hebben geen nectar. Dus een bij die hem bezoekt, die bestuift hem wel... maar die krijgt er niks voor terug. Mm -hmm. Dus die bijen die gaan die bloemen vermijden als het, als het kan. Ja. En uh, het is bekend dat insecten symmetrische vormen beter kunnen onthouden dan asymmetrische vormen. Dus haar idee is wat ze nu aan het testen is, is of die bijen meer moeite hebben om die asymmetrische bloemen te herinneren en dus vaker terugkomen. Ook al krijgen ze er geen beloning en dus toch die bloem blijven bestuiven. Oh, omdat die dus moeilijk herkenbaar is. Ja, ze kunnen dat beeld kennelijk moeilijker in hun, in hun kleine hersentjes. Ja. Maar Nog even hoor. Waarom wil die bloem dat die bij Terugkomt. Nee, die bloem minder goed herkent. Nee. De, de, ja. de, de, de bloem uh, wil dat de bij uh, er langer over doet voordat hij die, die bloem gaat vermijden. Ja, zeg maar, die bij die denkt elke keer als hij deze gekke ziet: hé, hey, wacht eens even, oh, die herken hoezo? ik helemaal niet, ja. laat ik daar eens even naartoe ja. gaan. Ja. In plaats van ja. dat hij meteen denkt: wacht eens even, dat is die gekke kronkel en die me nooit le lekker zet. Dus dan ben je krijgt. aantrekkelijk omdat je er een beetje vreemd uitziet. Ja, of liever gezegd, je zorgt ervoor dat je niet onaantrekkelijk... of dat het langer duurt voordat je onaantrekkelijk gevonden wordt. En op een gegeven moment heeft die bijt wel door. Dan doe je die lelijkheid, daar ga ik niet mee heen. daar is dus niet een analogie met mensen die bijvoorbeeld hebben... een fotomodel zou je denken, nou die is perfect symmetrisch... en daarom vinden we er mooi. Maar in sommige periodes hebben sommige modellen natuurlijk... wel eens een pukkel op hun bovenlip of iets raars. En zijn daardoor juist aantrekkelijk. Maar dat is iets Nee, dat is zo zo niet. Het heeft meestal iets wat een extra functie heeft... die belangrijker is dan die aantrekkelijkheid. Bijvoorbeeld bij, die, uh, bij die, die kreeft die ik hier. Gaat nu weer een zakje open? Ja, dat komt van de markt. Dus ja, is die is een beetje bevorderd. Die hergebruikt. Je komt een grote die, kreeft. Ja, aan. Die Het lijkt op het eerste gezicht mooi, mooi symmetrisch. Met, met twee grote scharen. Maar als je goed ja. kijkt, zie je dat die rechter schaar anders van vorm is dan de linkers. Even kijken hoor. Je hebt hem nu in je hand. Um, ja. dus deze schaar die is lang ja. en slank. Ja, klopt. De andere schaar deze is wat breder is en platter. En ja. um, nou, kreeften hebben altijd. Uh, Scharen van twee verschillende vormen met ook twee verschillende functies. Dus dit is de, de, de knipschaar, als het ware. Je knipt die zijn voedsel mee. Die lange dunne, ja. de kraak. De kraakschaar. De ja. brede kraak, die platte, stevige, dat is meer om kracht te zetten. Ja. Ja. Daarom zitten er ook twee uh, elastiekjes omheen als je hem op de markt rijdt. Want die is Oh, dat grappig. Ja, die ja. een heeft één ja. elastiekje en de andere twee. Precies. Omdat die, die schaar gevoeliger... Ja. Ja, nu die zeg is je dat sterker. hebben alle kreeften... Bij alle of? kreeften is dat verschilder. Alleen ja. het is bij... Um, dus, dus dat heeft een voordeel, want het is natuurlijk handig... als je twee verschillende gereedschappen hebt in plaats van ja. twee keer dezelfde. Ja. Um, maar welke het is, dat is, um, is willekeurig. Dus als ik een andere kreeft zou kopen, zou het best kunnen zijn... dat de rechter de, oh. de kraakschaar is en de linker de knipschaar. Mm -hmm. Ook van dezelfde soort? Van dezelfde soort. Oh, ja? En dat komt doordat die, de, bij de kreeft is er geen gen dat zegt... rechts moet knippen en links moet kraken. kraken. Um, okay. Maar bij andere dieren is dat, uh, is dat wel zo. Maar stel nou dat ik een vrouwtjeskreeft ben... vind ik deze man... hoe verschillende die, die, die scharen dan zijn... vind ik hem dan knapper? Nou, uh, kennelijk is het voordeel van het hebben van, van twee verschillende scharen... groter dan, dan het nadeel dat je hebt van, uh, van minder, minder symmetrisch zijn... en dus misschien ja. minder aantrekkelijk gevonden worden. Ja. Dus er is altijd een soort balans tussen, ja. tussen verschillende voordelen... die met asymmetrie. zijn. Ja, je ziet dat die man, zeg maar... het vrouwtje ziet dat die man goed uitgevoerd is... in het verschil van die scharen... Dat... Kreeften moeten hebben. Dat zou ook nog kunnen. Dus, ja. ja. ja. Nou, doe je ja. ook veel onderzoek naar slakken? Hè? Ja. En hoe zit dat? Hoe zit hoe, Want die slakken zijn wel heel, waarschijnlijk heel symmetrisch gedraaid, toch? Nou ja, het, het feit dat ze gedraaid zijn betekent eigenlijk al dat ze heel asymmetrisch zijn. Want. Ze uh, dus kunnen maar één de, kant op draaien. Nou, de, de definitie van symmetrie is dat als je er een spiegelbeeld van maakt, dat het hetzelfde is. Ja, ja. En bij een slak wordt die. En van de links dus een linksgedraaide, zo'n tegen de klok ingedraaide slak, wordt hij met de klok meegedraaid als je er het spiegelbeeld van neemt. Um, dus eigenlijk zijn slakken uh, extreem asymmetrische dieren. Het is alleen de kop en de voet die. Uh, gaat weer een doosje met, over. Ja, gaat een doosje ook met twee slakken erin. Ja, het is alleen zien. de kop en de voet die symmetrisch zijn. Maar het huisje en alles wat erin zit, dat is, uh, dat is asymmetrisch. Nou, twee op de, op, de, op de oog gelijke slakken, maar ja. dan gespiegeld. Ja. De een is dan linksomgedraaid en de ander rechtsomgedraaid. Ja. Um, nou zijn dit twee slakken van dezelfde soort. Waarbij er dus eentje rechts gewonden is, zoals het heet. En dat is deze. En eentje linksgewonden. Maar meestal komt dat niet voor bij slakken. Meestal vind je binnen een slakkensoort alleen maar rechtsgewonden of alleen maar linksgewonden. En waarom is dat? Ja. Waarom is de een linksom en de ander rechts omgedraaid? <gif> um, Wat heeft hij eraan? Waarom, er, um, waarom de ene soort linksom en de andere rechtsom gedraaid is... dat is nog een beetje een mysterie. Soms blijkt er inderdaad een voordeel te zijn van, van linksom gedraaid zijn... omdat predatoren daar minder goed aan gewend zijn. Want de meeste slakkensoorten zijn rechtsom gedraaid. Er zijn bijvoorbeeld slangen die uh, helemaal zijn aangepast aan het eten van... Rechtsgewonden slakken. Ja, dus in de het slangen die alleen rechtsdraaiende slakken ja. eten. E e maar hoe kun je daar dan op. Je, die slangen, wat maakt dat uit? Of die hap. Nou, hij neemt de hele hakken. slak op, namelijk. Hij trekt hem uit zijn huisje. En daarvoor heeft hij een asymmetrische bek, die op de juiste manier die, die slak draaiend uit ja. zijn huisje trekt. Maar als hij dus een linksgewonden. Slak tegenkomt, dan heeft hij daar meer moeite mee. Dan heeft en heeft dan... hij niet de juiste bij. Oh, nee, precies. Dan ja. laat hij hem vaker vallen en die slak die overleeft vaker. Dus daarom ja. zie je in sommige Plastisch. gebieden waar die slang voorkomt. dat er veel linksgewonden slakken voorkomen. Um, een ander antwoord op je vraag waarom, zou zijn: waarom uh, kun je binnen één soort niet twee verschillende vormen hebben? Links- en rechtsgewonden. En dat heeft met paring te maken. Dus linksgewonden slakken die zijn niet alleen maar het, niet, niet het huisje dat linksgewonden is. maar ook van binnen is alles. Uh, op een bepaalde manier asymmetrisch. En bij een rechtsgewonde slak is dat allemaal spiegelbeeldig. Dus ook hun geslachtsopening zit aan de andere kant. En als je een linksgewonde slak met een rechtsgewonde slak samenzet... dan, dan kunnen ze niet het juiste standje vinden nee. als het ware. Nee. die geslachtsopeningen niet bij elkaar brengen. Dus dan vinden ze elkaar per definitie ook onaantrekkelijk, neem ik aan. Nou, ze gaan wel op elkaar af. Alleen, ja? alleen het, ze, ze, ze proberen dagenlang uh, een, een geschikte paringspositie te vinden. Dat lukt gewoon ja. niet. Ja. Nou, nou, ben jij, nou ben jij sowieso heel erg geïnteresseerd in geslachtsverkeer, hè? Uh, ja, ja, ja, ja, meer dan gemiddeld. Ja. Uh, nu hebben we het over hele kleine beesten, kleine slakken. Maar ja. ik begreep ook dat bij grotere dieren, uh, gewervelde dieren... Ja. ook die vreemde... Vreemdsoortige penissen en ja. uh, vagina's voorkomen. Klopt, ja, ja want je zou. Uh, de eend bijvoorbeeld. De eend, ja. De uh, heeft, heeft een, een geschroefde uh, penis en vagina. Um, alleen de penis is uh, linksom gewonden en de vagina rechtsom. Um, dus dat past juist niet in elkaar. Oh. Uh, en het idee is dat. Um, dat ermee te maken heeft dat bij, bij wilde eenden... Uh, uh, ja, verkrachting eigenlijk een, een, een gewilde voortplantingsstrategie is bij ja. de mannetjes. En doordat die vrouwtjes, als ze hun spieren aanspannen... dus een spiraal produceren die tegengesteld is aan die van de penis van het mannetje... dan komt het mannetje gewoon er niet naar binnen. Dus op die manier oh, kan. Het is een um, soort door de natuur gemaakte kuisartsgordel. Huh? Uh. Ja, maar dan wel eentje die onder controle staat van het fruit. Ja, je ja. ja. wil ja. ja. ook toestaan. Ja. ja. ja. Dus door, inderdaad door de vagina te verslappen, dan kan het mannetje wel naar binnen. En hebben alle eenden, zo, En, en zo'n kurkentrekker is natuurlijk altijd asymmetrisch. Ja, per definitie, ja. Ik wist wel dat varkens dat, dat hadden. Ja, ja, ja. Dit is tue, oh, nee, Dit eender. wat ik hier heb is, is um, een, een varkensinseminator. We zien nu... Ja, beschrijft het eens. Uh, ja, dat een, is een soort rubberen, om de een of andere reden oranje kleurige um, lange pipet van ongeveer 40 centimeter lang. En aan het eind zit er een kurkentrekkervormig uiteinde. En um, die, die kurkentrekker die bootst uh, vrij perfect de vorm van de penis van een, van Varken. een, een opgewonden mannetjesvarken... Um, uh, Hoezo? Heeft die, heeft die, als hij in slappe toestand heeft hij dan geen kukkentrekker voor? Ja, maar dan is hij minder, is maar één winding. Oh. En in die komen er een aantal windingen er, bij. Wordt de kukkentrekker uh, langer. langer? Ja. Uh, en die zijn dus ook altijd uh, linksgewonden. Um, en het is niet duidelijk waarom. Want dat is natuurlijk wel een, een seksueel kenmerk... waarvan je zou verwachten dat het symmetrisch... Ja. symmetrie uh, aantrekkelijker is, zowel ja, op gezicht of op gevoel... Maar uh, bij die varkens is het niet zo. En trouwens bij de meeste hoefdieren is het niet zo. Die hebben een vaak asymmetrisch... Uh... En penis. Er, er moet toch, ja, die evolutie, het is natuurlijk zo interessant. Het is natuurlijk niet zo dat, er, dat de natuur besluit, nou, nu gaan we eens even dit doen. Hè. Het, ik, nee. ik heb begrepen dat het altijd toevalligheden zijn, mutaties, veranderingen en in de loop der miljoenen jaren blijkt mm -hmm. uh, dat iets handig is en, ja. en dat iets past bij omgevingen. Ja. Maar dat vrouwtjesvarken en dat mannetjesvarken moeten zich toch wel ongeveer tegelijkertijd zo ontwikkeld hebben ja. met die krul. Ja, de, de, ja nou, of het vrouwtjesvarken een krul heeft, dat weet, nee, we, maar, weet ik eigenlijk niet. Maar, nou goed, of die één uh, met ja, dat inwendig precies. van het vrouwtje ja. en het ja, dat moet één op één, die ontwikkeling ja. moet één op één gaan. En daar moet, een, moet een, een bepaald voordeel aan zitten. En het rare is dat niemand daar ooit echt over heeft nagedacht... wat het voordeel is. Zelfs bij zoogdieren van, van die asymmetrische geslachtsorganen... die opeens in een bepaalde groep van diersoorten ontstaan. Um... En bij andere dieren helemaal niet. Want een en bij paard andere dieren heeft dieren geen krul. In... En, nee, en, en uh, grotere herten hebben het niet. Maar bijvoorbeeld dwergherten hebben het weer wel. Dus bij de hoefdieren zie je bepaalde groepen... Uh, soorten die van die asymmetrische geslachtsorganen hebben, en andere groepen die het niet hebben. Ja. Um, en anders... hebben jullie al een beetje antwoorden? Want jij bent dus een van die wetenschappers van die groep die ja. zich daarmee bezighoudt. Ja, bezig houdt. ja. ja. Uh, nou voor die zoogdieren hebben we nog geen, uh, nog geen antwoorden. Bij die, bij die slakken um, wel, daar, um, daar heeft, uh, is de vraag eigenlijk waarom, waarom die twee vormen samen kunnen voorkomen. En omdat ze normaal gesproken niet met elkaar kunnen paren... is het raar dat je bij deze slak, die ik in mijn handen heb... juist ziet dat ze wel allebei bestaan. Maar hier blijkt het zo dat het een, um, een voortplantingsvoordeel oplevert... in tegenstelling tot alle andere slakken... Um, om te paren met uh, een spiegelbeeldige partner... omdat dan de spermaoverdracht beter is en dat heeft weer te maken met de vorm van de eigenlijk tegengestelde van wat bij die ene het geval is de vorm van de uh, van de vagina en de vorm van het, het pakketje van de van sperma dat naar binnen gebracht wordt die past beter als de ontvanger het spiegelbeeld is van de dus dan van de leverancier. Zijn het wel het betere puzzelstukjes ja, eigenlijk en dat houdt die beide die beide vormen in de populatie ja wat grappig. Het begint zich een beetje een vislucht mijn neus binnen ja. te drinken. Oh, ja, die hebben we ook nog liggen hier liggen twee. Ik heb hier uh, twee uh, van de markten uh, diep gevroren, maar nu enigszins aan het smeltende. Wat is het? Wat is het uh, een school? Dat, dat is een tarbot. En die jij in je hand hebt, is een school. Ja, ja. ja. ja dit um, is natuurlijk eigenlijk spuuglelijk. asymmetrisch. Met zo'n ja. zo oog ergens ja. bovenop geplakt. En... Ja, want voor mensen die niet, heel, die niet dagelijks een school heel goed bekijken, die denken gewoon: het is een platte vis. Maar uh -huh. uh, die, die twee oogjes die zijn een beetje naar, naar allebei bovenop gegroeid. Ja ja of naar de zijkant eigenlijk, want je moet hem als je hem, hij zat natuurlijk oorspronkelijk rechtop. Ja, ooit te hij rechtop. en zo begint hij ook als scholletje. En dan houdt hem nu ook weer rechtop. Houdt rechtop. Ja. Ja. Ja. Ja. Dus als een jong scholletje die nog, uh, nog niet volwassen is, die zwemt ook als een normale vis. Alleen op een gegeven moment gaan ze, gaan ze op hun zij zwemmen en dan uiteindelijk plat op de bodem liggen en dan zit dus één oog aan de verkeerde ja. kant, want dat ligt in het zand. Het ja. ja. is in de quasi mode onder de vis? Ja, groeit ja. hij dan? Mee en dan groeit hij, hij tijdens Tijdens de ontwikkeling van de jonge vis groeit hij naar de ene kant toe. Ja. En bij die uh, school groeit hij naar de linkerkant. En bij de tarbot groeit hij naar de rechterkant. Dus je hebt... Uh, het, ja, het werkt natuurlijk allebei. Uh, dus het is niet duidelijk waarom... Ik heb wel het soort... gevoel dat, je, dat er op dit moment... want er is nu een groeiende groep biologen is hiermee bezig... en die hebt op dit moment nog meer vragen dan antwoorden. Nou, heb ik dat, dat is in zekere zin zo. Het is een beetje een braak, braakliggend terrein. Ja, ja. Dus je kan het overal aan bestuderen. Aan, aan planten, aan platvis, aan kreeft, aan slakken. En soms zijn het dezelfde vragen, ja. en soms zijn het verschillende vragen. Het is vragen. ook leuk. Er zijn genoeg vragen voor jullie allemaal. Ja. Zo. ja. En als we dat dan weten... wat? Wat dan? Wat leren we dan? Ja. Nou, er zijn um, het, het, het, het, leuk, het leukste is eigenlijk dat je dan... als het een beetje mee zit, dat je antwoorden hebt op vragen die zo breed zijn... dat ze zelden in de biologie gesteld worden. Want ja, ja. de meeste biologische vragen hebben specifiek met één soort... of met één type beest of plant te maken. Maar die asymmetrie en symmetrie, dat is iets wat... Ja, niet alleen in het dierenrijk, maar ook in het plantenrijk... Voorkomt. En als we patronen kunnen vinden die, die uh, een antwoord geven op vragen die van toepassing zijn op allerlei verschillende typen organismen. Ja, dan is het een heel breed toepasbaar ja. type van evolutieonderzoek. En vandaar dat het onderzoek denk ik ook nog heel lang gaat duren. Ja. Ja, Steven even <laughs> kan wel. Evolutiebioloog Menno Schildhuizen. en hoogleraar kenmerk evolutie en biodiversiteit aan de Universiteit Leiden. Uh, en, en volgend jaar juni hou je je oratie over asymmetrie in Klopt, de natuur. ja. ja. Dankjewel. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Nog even terug naar onze VNLijn 0356711338 voor deze melding. De Ronde Haan in Hilversum. Om een uur of twee riep mijn vrouw mij en ze zegt kom eens snel kijken. Er zit een hele rare vogel vlak bij de openslaande deuren. Heel voorzichtig binnenkomend zag ik tot mijn grote verbazing een houtsnip op één meter afstand van de stoel waarin zij zat. Voor mij een hele leuke waarneming. Op vroegvogels.vara.nl staat een nieuwe fotowedstrijd... met als thema, thema asymmetrie. Door dit gesprek met Menno Schildhuizen weet u er nu alles van. U kunt er helemaal los op gaan. En u vindt er een filmpje van het laatste botsende korhoen. En dinsdag in vroegvogels TV een primeur. De eerste filmbeelden van een nieuwe zo zoogdiersoort voor Nederland. De wasbeerhond. Met jongen. Hij plant zich hiervoor, dus we kunnen hem noteren als blijvertje. Dinsdagavond, tien voor half acht, bij de Vara op Nederland 2. In de week. Tot volgende week. Verandering is beweging. Mensen zijn niet zo flexibel meer op een bepaalde leeftijd. De hele maand november in Holland Doc Radio: verandering in woord en geluid. Dus als je ergens komt en je bent nieuw. Ik denk dat een de heleboel mensen in het begin in isolement raken. Deze week, welke impact heeft het op je leven als je op hoge leeftijd moet verhuizen? En wat gebeurt er als je als Nederlandse verliefd wordt op een Pakistan? Onvoorstelbaar. En dan komt zijn bediende de badkamer weer binnenlopen. Vanavond tussen 9 en 10 in Holland Dog Radio. En dat verwacht je ook van mij? Verandering. Radio 1, het nieuws van alle kanten.